Goedemiddag, u bent terug in Thialf. We zijn in het restaurant van Thialf om te kijken naar dag 3 van, van het Olympisch kwalificatietoernooi. Met de 10 kilometer voor mannen en de 500 meter bij de vrouwen. Straks de tweede omloop bij de vrouwen. Die 10 kilometer die is zojuist begonnen. Sebastian Timmerman, wie zie jij en hoe goed doen ze het? Ik kijk naar een Nederlands kampioen, namelijk Christijn Groeneveld. Nederlands kampioen op natuurreis. 25 januari van dit jaar werd hij dat in Elburg voor Arjan Stroet En Jorrit Bergsma werd op dat Nederlands kampioenschap. Op Natuurreis. Toen reed Groeneveld nog voor Bam. De ploeg van Jelle Anema, de marathonploeg in Nederland. Hij verkaste daarna naar de TVM-ploeg als trainingsmaat, gangmaker... noem het allemaal maar op, voor Sven Kramer. Hij rijdt op dit moment op de 10 kilometer nog ietsje achter Frank Vreugdeneel aan. Dat is een rijder die in de zomer amateurwielrenner is... en in de winter marathons rijdt ook en dat combineert met lange baanrijden. En Frank Vreugdeneel die was in het begin de gangmaker van deze rit... om er even een wielenterm te gebruiken. Maar nu, na zo'n 6 kilometer, neemt Christijn Groeneveld langzamer... Zeker het commando over. Eerste rit 10 kilometer dus. Om de twee ritten zoals altijd En dwel. Hierna krijgen we Bob de Vries tegen Tetson Bloemen. Dan in het tweede blok Robert Bovenhuis en Rob Hadders. Arjen van der Kieft en Douwe de Vries. En het laatste blok, dat is natuurlijk het blok waar het allemaal om gaat. Dan komt Sven Kramer in de baan. In de voorlaatste rit tegen Jorrit Bergsma. En in de laatste rit Jan Blokhuizen tegen Bob de Jong. En dat zijn nou precies degene uh, om wie het ook ging bij de vijf kilometer. Jan Blokhuizen pakte daar het derde ticket achter Kramer en Bergsma. Nou, dat ging ten koste van Bob de Jong. Toen klaagde de Jong. Als ik in de laatste rit had gereden was het allemaal anders geweest. Nou, nu rijdt hij straks. Of nu, straks rijdt hij in de laatste rit. En dan rijdt hij ook tegen Jan Blokhuizen. Dat is straks de finale van de 10 kilometer. Ondertussen moet Christijn Groeneveld nog een aantal ronden rijden. acht om precies te zijn. Dan komt hij door in 9-0-1, 49. En laat hij met weer rondje 31-5. Niet alleen een versnelling zien, maar laat hij ook Frank in heel achter hem. Ik zit aan een inmiddels volle tafel. Ik mag wel zeggen een koninklijke tafel. Jochem Uiteraag en Erwin Wennemars hebben we al gehoord. En er zitten nog twee Olympische medaillewinnaars inmiddels bij. Die nu allebei coachen en wel bij hetzelfde team, bij het team van Liga. Marianne Timmer, goedemiddag. goedemiddag. En Gianni Romme, ook goedemiddag. goedemiddag. Uh, allebei apentrots, denk ik met wat jullie net hebben gezien. Dat mocht na de dag van gisteren, die turbulent was voor jullie, mocht het ook alweer even. Uh, Marianne, had jij gedacht dat die 37-64 erin zat voor Boer? Nou, dat, dat, dat, zij, dat ze het maximale dan nog niet uit had gehaald, dat was wel heel duidelijk. Maar deze stap, nou, dit is wel heel bijzonder. Ja, maar juist met dat erbij gezegd hebbende, dat dit nog niet het maximale was. Nou, is dit de, fantastische... deze rit is natuurlijk wel, maar je zag wel dat ze er tegenaan zat. En als je nu een rondje 7-0 rijdt, nou, dat, dat is, dan ben je gewoon echt op een heel hoog niveau aan het schaatsen. Want anders rij je niet zulke rondes. Dus ja, dit is een enorme mooie stap voor me gewoon. En hoe maximaal was dit wat jou betreft? Want zij zei zelf eigenlijk meteen in het interview dat we net hoorden. Ja, die opening, daar kan er wel wat aan gebeuren. Oftewel, ik kan er wel een tikje harder. Nou, dan uh, laten we dat ja. dan uh, in Sochi maar uh, laten zien. Ja, graag. Graag, ja. En ja. Johnny, uh, uh, uh, dat is Margot Boer. Maar dan heb je ook Thijsje Oenema. <coughs> Hoezeer baalt zij nu? Die baalt. Kijk, en uh, verschillen op de, op de sprint is heel klein. En zij wil ook gewoon natuurlijk veel dichter bij Margot zitten. Het is een, een ploeggenoot. En ze weet ook, ja, zij is nu onze recordhouder. En ze hebben dus ook zoiets van, ik wil eigenlijk sneller zijn. Alleen als je dat niet lukt, op het moment dat je ja, het wel moet doen, ja, dan baal je. En ik hoop nu dat ze zich oplaadt en dat ze gewoon zegt, van, joh, eh, ik trek die lijn gewoon weer recht. En ik rijd gewoon een hele goede rit. Want dat is wel aan de stand verplicht. Wat doe je nu dan? Wat, wat, wat, ja. doe, je, wat doe je nu met uh, Thijs Oenema? Want ze is natuurlijk wel teleurgesteld nu. Derde, dat had ze niet, niet verwacht. Wat kun je nu nog tussen die eerste en die tweede 500 meter doen? Coaching is iets, uh, dat moet je gewoon uh, op, de, op, de, op de vrouw nu uh, af. Uh, ja, hoe heet het? het, het uh, ja, moet ik dat nou zeggen? Wij hebben het erover gehad van de een heeft dit nodig en de ander dat nodig. Zij zegt nu, laat me even met rust. We laten ook even met rust. Fysiotherapeut is bij haar in de buurt, je houdt aan in de gaten. Wij zitten nu even hier. Straks gaan we weer naar de toe. Gaan we eventjes kijken, hoe staat ze ervoor? Je praat even met haar of je laat haar juist met rust. Het zijn heel veel dingen die, die ja... De een heeft dit nodig en de ander dat. Dus wij... Kijk je je gewoon haar, wat we nodig hebben. Je moet haar met dit, dit bent dus gewoon en met even rust, laten. rust laten. Geef ze zelf aan. Nou, zij heeft nu even tijd nodig om, uh, om het eventjes een plekje te geven. En daarnaast zal zij zich zeker herpakken, want dat heeft ze ook vaker gedaan. Maar gaat ze dan koffie drinken of gaat mm. ze dan dus op, ergens op, op een kussen liggen? Of uh, met ouders recht. praten? rust pakken. Rust pakken? Ja, het Echt? is toch een echte sprinter. Ze zijn meer katachtigen, dus die moeten even rustig even weer in een hoekje. Net als een kat, als er een muis voorbij komt, zijn ze in één keer weer paraat. En dat is ook wel een beetje Thijsje Oenema. Ja, dan hoe, zit hier hoe, een... hoe verhoudt deze een... 500 meter ten opzichte van de eerdere 500 van Thijsje? Uh, Thijsje is grillig. Dat is het punt altijd bij Thijsje. Die is niet altijd heel super constant. Kijk maar God, ik kan je gewoon zeggen van joh, hey, jij bent drie tiende langzaam als dit je PR is nu. ...en we op een hooglandbaan. Nou, dat is een heel klein verschil. Ja. Uh, met haar is dat verschil groter, veel groter. Maar ze kan ook in één keer heel grillig zijn in de, in de manier van rijden... ...dat de tweede veel beter is. Dus het is heel ja, koffiedik kijken bij haar altijd van... Joh, als, het, ...als ze in één keer dit weer heeft, nou, dan rijdt ze zomaar een heel stuk harder. Opvallend is dat Margot rijdt gewoon een hele goede race... Ja. ...waardoor het lijkt alsof Thijsje echt veel minder is. Maar ik vraag me in hoeverre kan je dat antwoord geven... ...hoeveel minder ze dan is of valt dat ook nogal mee? Mm, ik denk dat wij als, we, als we zuiver kijken wat ze eigenlijk zou moeten kunnen op ja. dit soort. Dan zeg ik gewoon 38 laag. En dan is het 380, 31. Dat moet ze ja. eigenlijk gewoon kunnen. Klaar. Dat is, een, dat is een niveau wat ze. Ten opzichte van Mago die nu echt super is, moet ze gewoon kunnen. Ja, helder. We kijken naar rit 1 nog altijd, Sebas. Naar Christian Groeneveld. Die uh, niet veel 10 kilometers gereden heeft in zijn leven hoor. Kom er eentje tegen in Erfurt, Uit oktober 2011, 13.53. Nou, dan gaat hij dik, dik binnenrijden. Het is zijn eerste 10 kilometer in Tijalf En komt tot 13.18.94. Dus een uh, dik persoonlijk record. Een halve, seconde, een halve minuut sneller dan dat hij uh, eerder was na een 10 kilometer. Die, die hij uh, lang in de 31ers wist te rijden. Tot eigenlijk de 8 kilometer. Toen ging hij de 32 seconden in met de ronde tijden. Maar een mooi 10 kilometer gezien van de Nederlands kampioen op natuurreis, Frank Vreugdeneel. Die uh, moest dus na een kilometer of zes het initiatief overlaten aan Groeneveld. Keerde ook niet meer terug in de buurt van uh, de Nederlands kampioen op natuurreis. Hij eindigt in 1328-75. En dat betekent dat Vreugdeneel daarmee geen persoonlijk record heeft gereden. Groeneveld dus wel 13:18:94. 94 De winnende tijd uit uh, rit 1. In rit 2 krijgen we Bob de Vries in de baan. Die uh, in, het in het verleden, WKA afstanden heeft gereden op deze afstanden. Tweede werd hij in Insel. Wel vanwege het feit dat Alja van der Kieft zijn transponder was vergeten, maar toch, uiteindelijk ging het zilver naar Bob de Vries. Maar ja, daarna heeft hij die prestatie niet meer kunnen ervaren. Kan Bob de Vries nog in de buurt komen van een Olympisch ticket? Het wordt een belangrijk kwartier voor hem. Hij rijdt tegen Tetjan Bloemen. Marianne Timmer en Gianni Romme. Vandaag is voorlopig een mooie dag voor jullie ploeg. Dat moest eigenlijk ook wel, hè? want dit zijn uh, veel van jullie rijders die in actie komen. Jullie zijn ook voor deze afstand gekomen. Gisteren 3 kilometer. En jullie kijken me allebei aan van... oh jee, gaan we het er weer over hebben. Ja, het moet toch. Yvonne Nauta, die had daar... een ticket kunnen grijpen. Voor wie het gisteren heeft gemist... dat ticket miste ze op 300ste van een seconde. En daarna werd de grote vraag... heeft ze dat ticket inderdaad wel gemist? Of is dit een zogenoemde calamiteit? Marianne, jullie hebben inmiddels ook van de KNSB... denk ik het officiële bericht gehoord... Hè, dat de KNSB over het woord calamiteit... pas een uitspraak doet als het toernooi... al afgelopen is. Was dit voor jou een calamiteit... Nou ja, als je kijkt naar de beelden en naar de tijden... dan uh, zie je dat Yvonne echt gehinderd wordt. En dan, in mijn ogen, is dat wel een calamiteit. Want ze heeft dus niet kunnen laten zien wat ze in huis heeft. Ja, maar dan zou je het weer moeten bediscussiëren op de woorden... heb je niet kunnen laten zien wat je in huis hebt? Ik geloof dat er bijvoorbeeld bij de mannen ook een rit was... waar iemand last had van de startprocedure die niet lukte. Is dat dan ook een calamiteit? Of als je... Niet helemaal fit bent, zoals Jorien ten Mors. Is dat dan ook een calamiteit? Nou, dit lag niet in Yvonne uh, haar, in haar eigen handen. Dit was uh, doordat, dus uh, in dit geval, haar tegenstander niet, uh, niet goed met de kruising, zeg maar, dat ze dat niet goed oploste, werd Yvonne de boring ingedreven en ze kon geen kant op. Dus Yvonne moest daarna genoodzaakt omhoog en moest uh, de dus tegenstander van zich afduwen. Ja. ja, dat kost gewoon tijd en daar kan zij niks aan doen. Dus het is door invloed van. De tegenstander ja, heeft zij gewoon een, een grote beperking opgelegd ja, Vinden jullie dat allemaal eigenlijk? Of is het wisselen wat nou eenmaal bij schaatsen hoort... iets wat bij het, risico, bij het risico van het vak hoort... waarbij je eigenlijk kan zeggen... ja, dat is nou eenmaal zo, dat kom je af en toe tegen. Je hebt ook wel eens voordeel van een wissel. Ja, er zijn natuurlijk uh, op, op wissels er zijn prachtige uh, voordelen van te ja. zien. We hebben natuurlijk een, uh, een, een, een, een rit van uit het gezien... Uh, Tijdens spelen waar hij een fantastische kruising kon rijden. Uh, Geert van Velde, uh, Zo zijn het nog wel. Ja. Ik ben zelf ooit gedisqualificeerd hier met een WK. Dat ik dacht ik klap er even net voor langs. Ja dat was een hele risico. Je neemt soms risico. Alleen op een korte afstand is het iets. Dan moet je een split second moet je beslissen. Op een lange afstand. Die heb ik genoeg gereden. Kan je, heb je gewoon de tijd. Ja. En als je achter ligt en je ziet iemand voor je, weet je precies hoe je een bocht in kan schatten... en hoe je dan uitkomt. En ook als je daarvoor al een kruising hebt gehad... waar je een keer een moeite mee hebt gehad... weet je wat je moet doen. Ja, nee. Echt. Maar, maar dan sta je daar op de kruising, hè? Want dat vind ik, ik ging echt helemaal door het lint toen ik het zag. Hoe heb jij die kruising... Dan uh, nou, ga je dat wel vaker. Uh, ja, maar. Ja, nou, nee, maar, hoe heb je die kruising <laughs> beleefd? Uh, uh, uh, Marina, jij stond op de kruising. Wat dacht je? Wat, wat, wat ja. voelde jij? Nou, ik, ik zie het natuurlijk al wel aankomen. En dan in één keer zie ik dat ik volledig uh, klemgereden word. Johnny moet aan de kant springen. En ik denk, ja, ik sta vloekend op die kruising ook. Ik denk, het gaat toch niet gebeuren dit. Dat meisje rijdt zo gigantisch goed. En die moet gewoon een hele honderd meter recht omhoog staan. En die moet nog zorgen dat ze nog rechtop, op blijft staan. Maar daarna, maar daarna moet je je kop erbij houden. Want we moeten er wel naar de finish loodsen. Zo simpel is het. Je moet je kop erbij houden. Je kan dat niet even in één keer uit je woede barsten. Je, moet, je denkt bij jezelf hé, hey, doorrijden. Ja, maar jij hebt, jij hebt ervaring met de lange, lange afstanden. Als dit na vijf ronden gebeurt. Hè, je moet helemaal overeind komen. Durf jij te dus zeggen van hoeveel dit... Gekost had. Hoeveel dit qua tijd kost in een race? Nou is het alleen de kruising of is het ook de, de ronde daarna? Natuurlijk, het, het, het breekt je ritme. Je zit precies op vijf ronden dat behoorlijk het, het zuur in je benen gaat zitten. Dan kan je hem heel moeilijk opvangen. Je zag Yvonne dat ze één ding deed, dat was een paar rondes ervoor, kon ze hem nog opvangen. Toen zag je in de rondetijd eigenlijk niet zoveel gebeuren. Toen heb ik dat later ook gezegd, hey, dat is zo dondersknap. dat je dat kon. Dat was de eerste kruising de waar de eerste waarbij kruising. Linda de Vries voorrang had, had op, op Yvonne. Zij uiteraard. gaf ruimte, Yvonne gaf ruimte aan Linda. Netjes, zoals het hoort. Dus ze moest achterlangs en ze pakte gewoon de ritme weer op. Zonder dat er bijna een verval was. Nou, dat kost kracht. Alleen het punt is op vijf rondes. Ja, dan zit je al behoorlijk aan je, aan je tax En probeer je goed te finishen. Dus je probeert je vlak te houden, die race. Je probeert hem vlak te houden. Als dan zoiets gebeurt, ja, dan is het donders moeilijk. Nou, je zag het ook in het verloop van de race. Ze het 31 ers en ze gaat in één keer naar 32'8'. Nou, dat doet die van nooit. Never nooit niet. Die rijdt iedere keer aan het eind gewoon strak die race uit. En hoeveel maar, dat dat dan scheelt. Het scheelt in ieder geval sowieso meer dan 300. Ja, Maar durf je ook te zeggen. Want nu wordt het de vraag. Van, is het een Was het had ze anders een wereldprestatie gereden hier? Durf je Deze, deze vraag maar, dit niet. moet je even uitleggen denk ik. Want is het een wereldtopper? Dat wordt een, een vraag. Als straks ja. besproken wordt wie allemaal naar Sochi mogen. En er is een zogenoemde calamiteit. Ja. Dan is een hoofdvraag. Om in dit geval Nauta bijvoorbeeld te laten gaan. Ten faveure van Van der Weide Is Nauta dan een wereldtopper? Het is natuurlijk de vraag. Uh, eigenlijk is de woord calamiteit is niet echt goed omschreven. Dat hebben ze ook expres niet gedaan. Omdat als je het omschrijft. Dan, uh, dan, dan komt er altijd een situatie waarbij het toch weer moeilijk uit te leggen is. Dus, dus ja, hij moet een wereldtopper zijn. Maar de calamiteit is niet echt, niet echt omschreven. Dus dat gaat nu dan de, de, de discussie worden. Ja. Is het eigenlijk zo dat jullie daar als team Liga nu eerst mee moeten komen? Moeten jullie een officieel protest indienen of iets dergelijks? Of is het niet meer in jullie handen en horen jullie over een paar dagen wel wat er besloten is? Want iedereen heeft natuurlijk kunnen zien wat hier gebeurde. Nou ja, wat we, we hebben gedaan, we hebben aangegeven dat, uh, ja, dat, dat dat ze verhinderd is, gehinderd is. Dat, heb, dat is ook gesignaleerd en geconstateerd door ja. de KNSB. Zij zullen dat meenemen in hun besluit. En op dit moment kunnen wij niet meer doen. Dat is wat we hebben gedaan. En uh, ja, het is nu afwachten op de 31ste. Dan zullen zij daar een... Uh, dan zullen ze naar buiten gaan kronen. Ja, worden. aanstaande dinsdag dan wordt in principe bekend uh, welke schaatsen ze allemaal soort, naar sortie mogen. Heb je wel enig idee uh, wat voor zaken hier nu belangrijk kunnen zijn? Is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze niet overgereden heeft? Nee, kijk, wat je, dat hebben we heel duidelijk gezegd. Ik denk dat ze dat zelf ook gezegd hebben. Kijk, elke uh, trainer, elke uh, persoon die een beetje iets weet van topsoort... ...weet dat fysiologisch zoiets niet mogelijk is. Maar eigenlijk kijk, is dat dus een wasse neus dan, zo'n regel. Kijk, een, een 500 overrijden als je half uh, 300 meter onderuit... ...dan kan je nog zeggen, maar een, een lange afstand... ...als je helemaal leeg bent... ...en je zit in de ambiance van de wedstrijd... ...dan kan je nooit een keer daarna nog oproepen. Dat zou ook vervalsing van, uh, van, van, van de wedstrijd zijn... ...want daarna heb je die, die adrenaline-rus niet meer. En alleen rijden is ook anders. Ja. Het, het is compleet anders. Is het eigenlijk een optie dat je het op een andere dag mag overrijden... Is ook wel heel moeilijk. Nooit weer, nog een paar dagen. Ja, dus je... dat, dat lijkt mij geen, lijkt mij geen nee. optie, omdat de, dag, de dagen verschillen zoveel verschillen van elkaar. De luchtdruk. Gisteren werd er snel gereden omdat de luchtdruk heel laag was. Ja. Dus je kunt dan die wedstrijden niet meer met elkaar vergelijken. Um, maar dat maakte deze, deze, deze discussie wel heel erg moeilijk. Want wat is nu een goede oplossing? Daar hebben jullie vast zeker wel over nagedacht. Uh, wat, wat vinden jullie wat er nu moet gaan gebeuren? Want je kunt ook niet zeggen tegen want Anouk van der Weijden. Ja, die, die meid heeft een fantastische race gereden. We kunnen ook zeggen van. Ja, Anouk moet gewoon naar de speler toe, want ze heeft gewoon goed gereden. Ja, dat zijn moeilijke discussies. Mm. Uh, en, en inderdaad, ik, in de sportiviteit van de wedstrijd, als je daar naar kijkt... Uh, de rest heeft gewoon uh, gas gegeven, mm. het beste uit zichzelf gehaald. Alleen, uh, kijk, Yvonne heeft gewoon iets niet kunnen laten zien wat ze, wat ze had. Dat het was duidelijk dat ze ze harder kon, simpel. Uh, wat je daarmee moet doen en wat is de wijsheid in. Kijk, daarin hebben wij ook zoiets. Uh, aan de ene kant durven we er niet aan te denken. Omdat we zoiets hebben. We hebben elke dag nu nog wedstrijden voor ja. ons. Yvonne heeft ook nog een vijf kilometer voor de boeg. En daar zijn wij vooral mee bezig. heel in het gereel houden. Uh, bezig zijn om die wedstrijd zo goed mogelijk te rijden. En dan kunnen we pas iets zeggen. Maar is het dan echt zo dat je nu zegt van nou, we wachten gewoon tot de 31ste? Maar dat kan ook een kans zijn dat ze zeggen van nou weet je, we gaan gewoon helemaal niks doen. We gaan Yves, eh, Anouk, van, Anouk van der Weijden, die heeft zich gewoon reglementair geplaatst, die gaat gewoon na, na, naar de Spelen toe. Maar dat is wat Marianne zegt, hè? jullie hebben het wel aangegeven ja. en dat is wat je op dit moment kan doen, toch? Nou ja, je wil dat, dat de beste is naar de Olympische Spelen ja. gaan. Nou, op dit moment is het zo dat Yvonne heeft niet kunnen laten zien wat ze in huis heeft. En als je dan toch een beetje de lijn doortrekt zoals zij die drie kilometer in is gegaan, dan heeft zij gewoon binnen die tijd van Anouk gereden. Dus ja. Wat kan de vijf kilometer daar nog voor invloed op uitoefenen? Ik denk als je sportief laat zien, uh, wat ze ook op het NKD... dat dat heel positief kan zijn. En zeker een verdienste naar zichzelf toe... dat ze zegt van, hé, hey, als ik me reglementair op uh, eerst of twee plaats... of drie, want de, de matrix staat ook erg hoog uh, met de, de vijf 5 kilometer... kilometer. Maar, dat je zoiets hebt van, joh, als je dat doet... Ben je voor jezelf sowieso uh, dat je naar de spelen toe gaat, hmm. dan kan je ook zeggen: van joh, uh, dan kan je misschien ook wat meer zeggen dat je zegt van hé, hey, dit en dat, maar eigenlijk zou het niet moeten zijn. Hmm. Dus ik zeg, sportief gezien, hoe meer dat zij zelf uit zichzelf haalt op andere afstanden, dus 1500 rijdt ze ook nog, maar goed, hmm. daar is ze natuurlijk geen kans hebben, normaaliter. Maar het, het, het feit is dat je gewoon zo goed mogelijk moet rijden, het toernooi. En dan kan je pas wat doen, want wij hebben ja. duidelijk gehoord van de KNSB... tussentijds kunnen we van alles roepen en doen, Dan zijn ze niet gevoelig voor. Maar mag ik het nog even een slag moeilijker maken? Want we keken net naar een prachtige 500 meter. Hè, en Thijsje Oenema staat nu op de derde plek. Weet ik. En het heeft ook matrix technisch gezien... moeten dus zo min mogelijk mensen zich plaatsen voor, voor de spelen... Anouk van der Weijden, die plaatst zich nu op de 3 kilometer. En ik heb het gevoel, ik heb zag gisteren... een Nauta briezend in briezend... voor de kamer staan. Die is niet te houden zo meteen op de 5, 5 kilometer. Dat betekent ook weer dat er twee extra... rijders meegaan naar de Spelen in dit... In dit, uh, in dit systeem. Waardoor misschien Thijsje Oenema... nog wel thuis blijft. Heb je daar ook over nagedacht? Nou, wij, gaan, wij hebben eigenlijk besloten ook... wij gaan ons nu richten op uh, elke dag... wat we nog moeten rijden. Dat is vandaag... en morgen de 1500 meter en maandag de 5 kilometer. En eigenlijk kun je dan... Onderaan een streep zetten en uh, kijken ho hoe ver ja, we uit gaan komen. Ik wil het jullie uh, toch nog even een heel klein beetje moeilijker maken. Gemeen als wij zijn. Nou, we gaan even op. luisteren naar het andere leidend voorhebben in deze discussie. Yvonne Nauta, dat is duidelijk. Hè? Dat is jullie pupil die, uh, is boos en die wil naar de spelen. Uh, we gaan luisteren naar Anouk van der Weijden. Die uh, sprak over de dag van gisteren vanmiddag met Steven Dalebout. Ja, er gebeurde gisteren zoveel rondom die drie kilometer. Dat we jouw goede race eigenlijk nog niet eens besproken hebben. Uh, wat jij reed de race gisteren? Ja, zeker. Ja, ik ben heel blij met mijn rit van gisteren. En uh, ja, daar kan ik alleen maar heel tevreden over zijn. Bijna hadden we nog zien aankomen. Vooral die, die slotrondes, daar haalde jij dat vandaan. Uh, had je dat zelf zo opgebouwd, die race? Ik bedoel, was dat zo gepland? Ja, ja ik had uh, twee weken geleden ook ongeveer uh, dezelfde opbouw gereden op 3 kilometer. Toen reed ik 14. Dus het was uh, nu elk rondje een seconde harder eigenlijk. En, ik wist dat ik uh, niet te gek moest gaan in het begin. En dat ik dan heel vlak uit kan rijden. En uh, ja, dat heb ik gedaan. Dus dat is supermooi. mooi. Ja. sta je derde. Ga je naar de Spelen. Zou je zeggen. Maar dan gebeurt er nog wel iets anders. Wanneer kreeg jij door van... Ja, dat zou nog wel eens bepalend kunnen gaan zijn de komende dagen. Ik bedoel dan het voorval met Nauta. Ja, nou ja, ik, ik was natuurlijk eerst super blij, Of tenminste, ben ik nog steeds. Maar uh, ja, dan hoor je dat. En dan is het natuurlijk wel even... Uh, ja, dat, dat, het, het, het topje van de vreugde gaat een beetje af. Omdat er discussie omheen is. Maar... Ja, ik ben gewoon derde en dat is, uh, plek drie was genoeg voor de spelen. Dus daar ga ik nu gewoon vanuit en hou ik me aan vast. En dan nu, uh, op deze manier bereid ik me dan gewoon voor op nog twee goede races. Ja, het is nog niet klaar natuurlijk voor jou, het OKT. Snap je iets van de discussie? Dat mensen zeggen van ja, nou, had anders sneller geschaat dan uh, Anouk van der Weiden. En uh, dan Antoinette Ant Jong misschien zelfs ook wel. Snap jij dat? Ja, het, uh, het is een hele lullige situatie. En, uh, Natuurlijk snap ik dat Yvonne enorm baalt en uh, dat ze dat zegt. Maar ja, weet je, ik kan er nu op dit moment niks aan doen. En ik was sneller, ik ben derde geworden en daar hou ik me gewoon nu aan vast. En, ja, Ik heb er niks aan om daar druk om te maken nu. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Maar de hele molen komt wel op gang. Uh, de komende dagen moet de KNSB beslissen wie er uiteindelijk naar de spelen mag. De team spelen daar ook een, een, een rol in. Hoe ga jij jouw uh, ja, jou derde plekje en jouw, plek, jouw ticket naar de spelen verdedigen? Door twee hele goede races te rijden nog. En dan uh, ga ik gewoon laten zien dat ik, uh, dat ik op het spelen hoor. Maak je er niet druk om? Nee, ja, daar heb ik nu niks aan om me daar druk om te maken. Ik, moet, ik ben nog niet eens op de helft. Dus uh, ik moet gewoon nog twee keer echt heel goed rijden. En daar wil ik me op concentreren. Nou, los daarvan, jij reed dus, zoals we begonnen met het interview, een uitstekende race Is Dat is ook een soort van ja, zoete wraak richting Correndon, Waar jij een beetje eruit gebonsoord bent. Nou, Nee, aan ja, wraak heb je niet zoveel volgens mij, maar het, ja, als, nu ik me geplaatst heb, heb ik wel zoiets van, ah, zie je, ik uh, ben gewoon echt wel goed en uh, goed genoeg om, uh, om de Olympische Spelen te rijden en om heel hard te schaatsen. En ik ben heel blij dat ik bij Project 2018 een, wel een hele goede kans heb gekregen om dat te laten zien. Sorry. Ja, ik wil hier niet de put in praten, maar het zou wel zuur zijn. Je, je, je viel altijd dan net erbuiten. Nu val je er net in door je eigen kunnen. Ja, dan zou het weer gebeuren. Nou ja, dat, ik, kan, ik wil dat gewoon niet geloven dat het dubbeltje weer de verkeerde kant op valt. Dus ik ga er gewoon vanuit dat het nu in mijn, het geluk aan mijn kant staat. En uh, ja, daarmee ga ik gewoon de, de 1500 rij morgen. Dat zei Anouk van der Weijden. Ondertussen reden Bob de Vries en Ted Jan Bloemen op de 10 kilometer, Sebas. Uh, best wel een aparte rit eigenlijk, want ik had eigenlijk al een streep gezet door de naam van Bob de Vries... ...voor wat betreft de Olympische Spelen. En toen waren we bij de 8 kilometer, tenminste we, Bob de Vries en Ted Jan Bloemen. En gaf Bob de Vries in één keer flink gas. En versnelde die, kwam die terug met zijn rondetijden in de 30 seconden. Sleepte ook Ted Jan Bloemen een beetje met zich mee in zijn kielzog. En zo komt Bob de Vries uiteindelijk tot 13.06.66. Dat is geen persoonlijk record. Hij heeft wel eens 13.01 gereden hier in Heerenveen. Ik denk ook niet dat het genoeg is om naar Sochi te mogen op de Olymp voor de Olympische 10 kilometer. Maar het was wel een, een sterke 10 kilometer sterker dan dat Bob de Vries dit seizoen gereden had. Tetjan Bloemen, ik zei het al, ging in zijn kielzocht mee. Hij kwam tot 13.08.57. Staat daarmee tweede na twee ritten. En dat is voor Tetjan Bloemen wel een persoonlijk record. Hij verbetert. Het oude record dat stond van de hooggelegen baan in Calgary. 1306, 66 is dus de snelste tijd waarmee we de eerste dwelpauze ingaan. En dat is toch zo'n 9 seconden sneller uh, dan de tijd waarmee Johnny Ronne in 1998 in Nagano olympisch kampioen werd. <lacht> Hoorde je dat, Johnny? Hij ah, had het zeker nog niet over die 1303 die ik ooit hier heb gereden. Oh, nee, ja, dit was de 1315. <laughs> Johnny, moeten we misschien even over de Olympische kwalificaties nooit van jou hebben? Misschien? Dat is een goede hebben. Wat reed ik toen voor een dramatische rit? Holy shit. He. Dat doen we zo meteen. Ik wil eerst nog even terug naar het interview waar we net naar luisterden. Anouk van der Weijden. Marianne, hoe zit jij daarna te luisteren? Het is een hele lastige situatie. En het is inderdaad niet uh, op de persoon. Maar het gaat om de situatie in het algemeen. En dat maakt het gewoon heel lastig. Heb jij erover nagedacht um, hoe het zou zijn als jij aan de andere kant stond? Als jij haar coach was? Nou, ik heb uh, zelf ook ooit een keer alle, alle kwalificatielimieten uh, ge, uh, gereden. En uiteindelijk ben ik niet naar de Spelen gegaan. Ja. Dan weet je precies hoe dat voelt. Het was een iets andere situatie als dit. maar. Uh, hoe ja, was leuk. die situatie toen? Toen moesten we een limiet rijden en die reden we allebei. Uh, Sandra Zwolle en ik. En bij de mannen was ook een limiet. En de mannen werden wel afgevaardigd en de dames niet. Allebei niet? Nee, dat terwijl geval. we wel binnen de, de normen... En ik was toen 17, ik zou mee naar Hama, dus het was uh, ja. helemaal top. Ja. Maar goed, ik heb het omgedraaid en in Nagano kwam ik sterk terug. Ja. Johnny, het is voor jullie natuurlijk ontzettend moeilijk om objectief te zijn. Maar probeer het eens. Als ja. jij een objectief was. Ja. Hoe zou je dan hier... Jij zit in de selectiecommissie. <laughs> ja. daar, kan, daar kan ik sowieso niet objectief over zijn. Maar hoe je het nou zegt... Kijk, Marian die haalt een ding voren. Ja. Ah, ik denk dat ik nog wel gekkere dingen heb meegemaakt... En dan stond ik echt wel bovenaan en was ik de beste van de wereld. En dan werd ik gewoon niet naar een bepaalde wedstrijd toegestuurd. Nou ja, dat is zuur. En lang niet altijd begrijpelijk achteraf. Daarom zeg ik, elke uh, situatie, elk dingetje is lastig. En elke beslissing is lastig. Alleen iedereen vecht voor zijn eigen hachie. En dat doen wij ook. Ja. En logisch dat Anouk ook zoiets zegt. Logisch. En ook uh, haar coach is ook voor, voor zijn eigen pupil natuurlijk. Ja, logisch. Doet toch iedereen dat niet? Ja. Oké, okay, van jullie mogen het objectieve antwoord niet verwachten. Maar we hebben twee analytici aan tafel. Die worden ervoor betaald dit weekend. Jochem en Erben. Wat moet hier gebeuren? Wat is wijsheid, Jochem? Als je gewoon de hele lijn van de prestatiematrix aanhoudt, even los van emoties, en zegt we willen zoveel mogelijk scoren op te spelen. En in dat geval zeg ik, van als ik kijk naar de tijden die er gereden zijn door Yvonne, dat is echt trek hem door. Dat betekent dat Anouk eruit gaat en Yvonne erin. Ik vind dat wel. Uh... Heel ver gaan, want Anouk heeft wel heel goed gereden. Absoluut. Eh, dus ik vind niet dat je zomaar nu uh, Anouk hier van de dupe moet laten zijn. Dus ik, ik, ik vind dat je het heel simpel, mo simpel moet houden. Dan komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Gewoon uh, een keer op een maandagavond hier uh, blokjes in de baan leggen. Eén rit, Anouk van der Weide tegen Ivo van den Nauta en de snelste macht naar na de Olympische Spelen. Dat heet een skate-off. Tegen elkaar? Tegen elkaar. Of apart van elkaar? Nee, nee, nee dat moet je sowieso niet mee gaan beginnen. Want dat vind ik zo'n onzin, dat je dan apart van elkaar, rij gewoon tegen elkaar, vrouw tegen vrouw. Dan weet je, degene die over, over de financiën heen, heen komt als snelste, die heeft gewonnen. Maak het gewoon zo ongecompliceerd mogelijk, um, laat ze maar gewoon lekker te, te, tegen, tegen, tegen elkaar rijden. Dan hebben ze allebei nog een, nog een eerlijke kans. Is het heel erg belangrijk waar we het nu over hebben? Ja, we dat, hebben het over van Nauta dat, dat een en dat Anouk is, van der Weijden. Daar mag tredje. je van allebei niet verwachten dat dat uh, uh, gouden medaille kandidaten zijn. Hoe belangrijk is het? En ik, zal, ik maak het meteen nog even iets moeilijker. Okay. De KNSB heeft gezegd... we willen de beste schaatsers naar Sochi sturen. Ja. Um, we gaan later kijken wat calamiteiten zijn. Dat zijn Jorien Termors is gisteren vijfde of zesde geworden. Die is ja. redelijk aantoonbaar. Niet fit. Jorien Termors rijdt bij alle wedstrijden die ze rijdt... hele goede uitslagen. Het ja. wordt bijna altijd eerste of tweede, zeg ik uit mijn hoofd. Is Jorien Termors niet eigenlijk in dit rijtje de beste... en moet die niet naar Sochi... Ja, het is een, een hele mooie vraag. Alleen als je gaat kijken puur naar hoe de selectiecriteria in elkaar steken, weten we met z'n allen dat je dit weekend, uh, deze dagen, goed had moeten zijn. Ja. Dat weet Jorien al. Maar los van, los van calamiteiten, is het een calamiteit als je ziek bent? Of niet fit genoeg? Ik vind nee. persoonlijk dat, dat, dat uh, um, als je kijkt naar uh, Jorien de Moos, heeft niet die staat van dienst, dat ze al heel veel ervaring heeft op grote knooien. Dus dit is wel de eerste keer voor haar dat ze ook echt onder druk staat. Dat, dat het ook echt moet. En dan, he, dan moet je er gewoon staan. En als je dan ziek bent geweest. Want ze is gewoon nu al fit. Maar ze is ziek geweest. Ja, dan, is dat, uh, dan is dat gewoon heel, heel erg jammer. Ja. Dan vind ik eigenlijk dat het. Uh, uh, ondanks dat ze gewoon wereldbekerwedstrijden gewonnen heeft al. Vind ik niet dat je haar in deze discussie moet gaan trekken. Want dan zou zij profiteren van. Iets waar ze eigenlijk helemaal geen onderdeel van is. Want nee. als deze niet um... geweest is. Dan had zij dus nooit aanspraak kunnen maken op een, op, op een skate-off. En nu ga je, omdat twee andere meiden toch alweer een skate-off hebben, dan trekken er nog maar eentje bij. Daar, ja. Daarvan hebben we ervaringen. Bijvoorbeeld uh, Karel Verheijen. Ja. Die mocht een skate-off rijden tegen, uh, tegen Bob de Vries. En toen dachten we, ja de KNSB, uh, weet je, dan laten we iedereen er maar bij halen. En ja, dan mag uiteindelijk, een keer uiteindelijk gaat er dan iemand anders met, een, met, het, uh, met het stadbewijs uh, ervan er, er, er, er, door. Dus laten we het zo simpel mogelijk houden. Dit is iets wat echt gaat in mijn optiek tussen. Anouk van der Weijden en Yvonne Nauta. En, en die twee moeten of geen skate-off of een skate-off tussen deze twee, ja. twee dames. Marianne en Johnny praat ik ontzettende onzin als ik Urient en Mors erbij betrek? Ik ben het uh, met Erben eens. Johnny? Ja, ik ook. Kijk, uh, ziektes en dergelijke, ja, dat zijn ook dingen. Je, je moet fit aan de start staan. Alleen, uh, ik denk maar dat... Zou, zou het nog wel moeilijk kunnen worden als Urient en Mors zich bijvoorbeeld nu ziek afmeldt... voor de ene afstand ja. die ze nog te, te gaan heeft? Ah, ja. Wat gebeurt er dan? Ja. Dat is de 1500 meter. Wat, wat gaan we dan krijgen? Nou ja, goed, dan is het er niet bij. En dan komt de volgende lijst gewoon door. Alleen wat jij constant op van hey, is dat een wereldtopper? Een wereldtopper, ze hebben wel aangegeven wereldtopper als hij ziek is. Nou, de absolute wereldtop die we hebben, hebben dat, dat was toegespitst. Maurits Hendricks heeft het gezegd, dat was Sven Kramer en Irene Wüst. Ja. Kalamiteit hè, is een ander verhaal. Wat is een kalamiteit? Nou, als iemand een bloedvorm is en hij rijdt goed en dan wordt zowat de baan afgekegeld, dan is dat wel een calamiteit.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 Bij botsingen in de Egyptische hoofdstad Cairo... tussen aanhangers van de moslimbroederschap en politieagenten... is een dode gevallen. De aanhangers staken twee gebouwen van hun universiteit in brand... en probeerden andere studenten tegen te houden. En daarop greep de politie in met traangas. In Zuidlaren heeft de politie twee kosovaren aangetroffen... die mogelijk in een kuil in het bos woonden. Een wandelaar tipte de politie. De agenten vonden vervolgens in het bos een hol met de mannen erin... Ook troffen de agenten sieraden en computerapparatuur aan. De twee mannen zijn aangehouden en worden verdacht van een aantal inbraken in de omgeving. En de eerste gipsvlucht van dit seizoen is vanmiddag geland op rotterdam the Hague Airport. Tien wintersporters met botbreuken of ander letsel keerden voortijdig terug van hun vakantie. Het vliegtuig vertrok vanuit Innsbruck in Oostenrijk. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, NOS langs de lijn. Het is even over half vier vanuit Tiof en in Heerenveen opnieuw. Goedemiddag. We zitten inmiddels al midden in een 10 kilometer voor mannen. Waar verrassend hard werd gereden door en Tetjan Bloemen en Bob de Vries. En Bob de Vries is voorlopig de snelste in 13.06. En staat nu bij Steven Dalenbouw. Ja Bob, verrassend hard gereden wordt er gezegd uh, in de studio in onze uitzending. Was voor jou ook een verrassing deze? Uh, nou eigenlijk eerlijk gezegd niet. Uh, als ik naar mijn race kijk dan kan het eigenlijk nog wel een stukje beter. Het middenstuk... Uh... Ja, het was eigenlijk gewoon beter langzaam. Want ik, uh, ik had in Astana toen bij de World Cup Boek 1307 gereden. En, ja, mijn PR in 1301. Ik had eigenlijk vandaag het hoofd uh, om dat te verbeteren. Maar uh, ja, de lange banen gaat dit jaar verder nog niet zo geweldig goed. Of eigenlijk zo, uh, behoorlijk slecht, kan je wel zeggen. Het een slechte enkel afstander. Ja, zeker. En uh, ja, het wil eigenlijk steeds nog niet zo. En nu tijdens de race ook uh, kreeg ik het ook weer een beetje zwaar. Maar op het laatste stuk dacht ik gewoon maar... Uh, ja, er racen, zeg maar. A, een beetje armpje erbij en uh, wat meer uit, in een marathon doen, dat gevoel. En uh, ja, toen kon ik hem eigenlijk nog wel weer goed versnellen. En als je daarnaar kijkt, denk je van, ja, had er nog wat meer in gezeten. Ja, dus echt dat middenstuk, dat is de sleutel naar, naar geen succes in dit geval. Ja, zeker inderdaad. Ja, dan laat ik gewoon te veel liggen. En uh, kijk, het is op zich een prima, het is best wel een goede tijd. Maar gewoon, kijk, voor je weet gewoon, hier heb ik verder niks aan zo. Want, kijk, ik wist gewoon, je, je moet, als je onder wat wil moet je denk onder 12 minuten gaan rijden en... Uh, nou ja, dat is heel net vandaan. En... Sorry, zei je onder de 12 minuten? Of onder de 13 minuten, ja. In, in de 12 minuten. En uh, kijk, dat weet ik gewoon. Kijk, normaal gesproken is het heel moeilijk om, uh, om, om, dat, uh, om dat bij die jongens te komen. Maar uh, ik had gehoopt dat het iets dichterbij zou zitten. Ja, dus jij weet al wel genoeg. Dit is niet genoeg voor die derde plek? Nee, absoluut niet. Kijk, uh, ik denk zelf dat uh, Sven onder de 12.50 rijdt en, uh, en Jord misschien ook wel. En... De, ik denk dat er dan Bob zo misschien uh, net wat boven zit. Zo schat ik het een beetje in op het moment. Dus. Ja, en hoe kan het dan toch dat jij dat dan, uh, ja, nu weggeeft en dat je eigenlijk in deze race alleen maar sneller werd? Wat, wat, is daar, wat gaat daar fout? Ja, het is toch een stukje techniek denk ik. Want uh, wat ik eigenlijk zo slecht kan is die op ontspanning een beetje hard schaatsen... En, uh, ja, daar, daar, moet ik, daar moet ik gewoon beter zien op te pakken. En uh, ik, ik werk een beetje te veel en dan uh, ja, verzuur je te veel. Je moet echt heel, uh, heel rustige klappen blijven maken. En dan op laatst dan doe ik maar een beetje een eindsprint en dan gaat het dan weer goed. Maar uh, het is echt gewoon een stukje techniek, Alex. En nu? Ja, nu. moeten doen in Enschede vanavond, geloof ik? Ja, vanavond, we gaan even uitfietsen en dan gaan we naar Enschede. En uh, morgen nog uh, Maas staat, dus ik, uh, ik heb nog genoeg om weer naartoe te werken. Voor de duidelijkheid, in Enschede is dat een marathon. Hoe laat begint dat daar? Het begint vanavond half negen en ik sta aan leiding in het klassement. Dus ik uh, heb ook nog wat te verdedigen. Mooi rondje was dit. Ja, nou, zo zie ik het absoluut niet hoor. Kijk, ik, wou, ik wil hier gewoon uh, heel goed rijden. En, uh, maar goed, het is, uh, we zullen zien wat het waard is. Even vanavond de marathon. Dankjewel, Bob de Vries. Bob de Vries, het klinkt altijd zo fantastisch hè. Uh, in, in Nederland denkt iedereen dan ook, wauw, wat een sportmannen. Dat die nu gewoon doorgaat naar de marathon. Maar zou die dat nou eigenlijk wel moeten doen? Nou kijk in dit geval, ik denk als je gaat kijken 13.06 hier en hier in Veen. Ik vind het voor een tweede rit, het is gewoon een hele goede tijd. Hij geeft het ook wel heel duidelijk aan. Dit gaat alleen niet genoeg zijn voor een kwalificatie voor de Spelen. Uh, dat, maar dat is precies wat ik bedoel. Kijk dat hij nu daarna nog een marathon gaat rijden, prima. Maar dit zijn jongens die combineren deze twee dingen met elkaar. En ik denk dan steeds, maar ik ben de leek. Dus zeg maar als het helemaal niet waar is. Als jij naar de Olympische Spelen wil en je heet Bob de Vries. Dan weet je, ja. ik moet mijn persoonlijke record verbeteren. 13.01 moet naar de 12 nog wat. Dan heb ik een kans. Als jij dan ook marathons rijdt, dan focus jij jezelf toch niet helemaal op dat ene doel? Nee, dat klopt. Alleen wat je in het verleden ook hebt gezien, is dat de sporters die bijvoorbeeld vanuit de marathon komen... Kijk ook naar Greta Smit, die in één keer een vijf kilometer rijdt, een fantastische zilvermedaille in Salt Lake haalt. Maar dacht Vol jij niet, ook daarbij, ook daar zit nog meer in? Ja, en dat heeft ze dus ook getracht te gaan doen. Alleen ze is dus meer als lange gaan trainen. En daar is het naar mijn idee nooit meer uitgekomen wat dat was. En ik denk dat je juist de sterkte moet behouden die je vindt... bijvoorbeeld in de marathonschaatsen. En dat je de kleine details van pure snelheid voor de lange banen erbij moet pakken. Ik denk, als dit voor jou zo werkt, moet je er niet te veel aan gaan sleutelen. Want je ziet het ook bij Jorie nu. Eh, los van even de ziekte, het focus op twee dingen. Het is, het is ontzettend lastig. En dan kan je beter zeggen, ik focus volledig op het short. En ik doe het lange banen erbij. Ik denk dat het meer succes is dan dat je... Echt volledig naar het lange banen gaan. Ja, oké. Okay, dus je kiest een van de twee als belangrijkste punt. Nou. Ja. Vind, vind je dat ook, Hebben? Nou, ik vind eigenlijk als je uh, wat Bob de Vries ook in zijn analyse zegt, hè. Dat middenstuk hè, van die race vond hij eigenlijk niet goed. Maar dan denkt hij als hij gaat... Het grootste gevaar is wat een marathonschaatser kan gaan doen. Die gaat, die gaat lange baan schaatsen. Dat hij gaat denken als een lange baan schaatsen. Daar zit niet je kracht. Je bent een marathonschaatser die meedoet aan een lange baanwedstrijd. Daar zit je kracht. Ja. En als hij, zegt, zeg ik wel, op het laatst dan ga ik gewoon weer rammen. Maar wat betekent dat weer... dan? Dat hij gewoon 25 rondjes gewoon alles heeft? Ja, dat moet hij gewoon doen, ja. Dat deed Chet Hedrick ook. Chet Hedrick die ging niet denken als een lange baan Die ging denken van, hé, hey, ik ben hier om een wedstrijdje te winnen. Een racer. En Daarom kon hij ook die lange baan uh, verslaan. Als hij gaat denken, als dat soort mensen gaan denken als lange baan dan zullen ze altijd een mindere lange baan zijn. Hetgene wat, wat, wat, wat hen, hen meer waarde geeft als, uh, op, op, op, op, op, op, op, bij de lange, lange baan... is het feit dat zij uh, week in week uit met gemak 125 rondjes gaan lopen rammen. En dan rijden ze hard hoor. Want dan rijden ze 125 rondjes... die gemiddeld rondjes 30 zijn. Dus dan, dat, dat kunnen ze wel. Maar zo moeten ze hem ook, ook, ook... gaan beleven. En als ze hem gaan beleven vanuit... de lange baanstand, ja, dan, dan wordt het gewoon... een mindere lange baanschaatsen. Geldt dat straks... ook voor een van de favorieten op deze 10 kilometer... voor Jorrit Bergsma? Ja, Moet hij ook Bers nog steeds... puur als marathonschaatsen mm. tegen Sven Kramer... gaan rijden? Nou, ik denk dat Jor Jorrit Bergsma... is wel iets anders. Is wel echt een, uh, ik vind Jan Jorrit Bergsma... wel iets meer een lange baanschaatser. Ook qua techniek heeft hij wel heel veel van de lange baanschaatser... weg. Maar ook daarin... Als hij Sven Kramer wil gaan verslaan, want dat he, dat, dan moet hij wel gaan denken. Dan moet hij een andere strategie aan aannemen dan, dan dat Sven Kramer gaat doen. Dan moet hij het niet gaan zoeken in, in ergens nog een iets betere efficiëntie zoeken in een bepaalde ronde. Dan moet hij iets gaan doen zoals hij, ook, ook, zoals hij dat ook met een marathon gaat doen. De erbij blijven en ergens misschien wel een demarage gaan plaatsen. Ik weet nog heel goed dat Chet Hedrick, die deed dat voor het eerst. Hè. Die ging in één keer, wij gingen nooit demareren. Die ging echt demareren in een wedstrijd. Maar, en, wij, en wij lachten hem uit. Maar het werkte wel. Het ging op een gegeven moment. Ja, had... Heeft hij wel gewoon een andere dimensie aan schaatsen gegeven. Dus ja, Jorrit moet vanuit zijn eigen kracht gaan. En hij moet niet gaan denken van ik moet een Sven Kramer worden. Want ja, daar ben je altijd een Sven Kramer. Maar ietsje minder. Ja, maar is het voor Jorrit maar dan een voordeel Jochem. Dat hij tegen Kramer rijdt? Nou, hij denkt dat hem wel scheelt in zoverre. Dat hij een, een goed snel richtpunt om zich heen heeft. Wat hij in de marathon natuurlijk ook constant ja. heeft. Dus om die zich daaraan op te trekken. En dan kan het wel het echte vechten in je techniek. Dat heb je als lange minder, omdat je altijd individueel rijdt. En ik denk als Jorrit er aan het eind... Uh, want Jorrit gaat niet rijden voor plaatsing. Hij gaat rijden voor plaatsing, maar ook zeker voor winst van de tien als het kan bij Sven. Uh, want ik denk als je hem mentaal een tikje wil geven, dan moet je hem nu ook gewoon proberen te verslaan. Uh, dus ja, dan gaat hij vechtknop om. En dan kan het wel eens in het voordeel zijn. Omdat hij dat gewend is om in de laatste rondes gewoon vermoeid. Maar nog wel te blijven knokken. En dat zijn wij als lange baners toch minder gewend. Ja. We krijgen straks in de laatste twee ritten. Eerst Bergsma tegen Kramer. En dan Blokhuizen tegen De Jong. Um, even maar toch maar weer de poging doen. Zijn dat de vier mannen waar het nu om draait. Of gaat iemand zich daar nog in mengen? Ja, in principe zijn dat gewoon de vier mannen. Ja. En er zijn twee hele mooie ritten waar we naar na, na, ja. gaan kijken. Want het gaat Jorrit Bergsma en zijn Kramer. Die moeten gewoon op de speler zijn. We moeten iedereen hopen dat die gewoon beter zijn dan de rest. Want die willen we zien voor goud en zilver in uh, in, in, in sortie. Maar ze rijden tegen elkaar. Dus dat is een mooie strijd. Dat gaat echt kijken. Dat komt ook eergevoel bij kijken. De laatste confrontatie voor de spelen, En dan is er een live duel voor, de, voor die derde plek. Ja, Blokhuizen tussen Blokhuizen en uh, de Jong. Dit zijn fantastische ritten als je ze wil uitschuiven. En dan is dit de prachtigste loting waar, waarna we zo meteen kunnen, kunnen kijken. Ja, en eigenlijk betekent het dat de mannen die hun rit winnen. Naar Sochi gaan. Ja. En dan is het af te wachten wie dan de nummer drie is. Ja, ik verwacht ja. niet dat een, dat een Arjan van der Kieft of een Douwe de Vries... net zoals vier jaar geleden, dat die er, die er op dit moment tussen rijden. Maar Want dan ook... wordt het een hele grote verrassing. Maar daar reken ik niet op. Ik zou verbaasd zijn. Oké, okay, nou Eben, jij gaat deze plek verlaten. Jij gaat ja. naar elders in het stadion. Je gaat naast Sebastian Timmerman zitten. Uh, zo direct na de muziek hebben we eerst nog rit 3 en 4: Bovenhuis tegen Hadders en Van der Kieft tegen Douwe de Vries. En West Langs de Lijn, met Henry Schut. Brothers Met long train running. We zijn op weg naar paard 3 en 4 op de 10 kilometer... van het Olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Um, Jochem, Arjen van der Kieft... die staat daar, als je alle persoonlijke records op een rijtje zet... wel heel prachtig tussen. Met 12, 56, 90. Jij weet bijna hoe het voelt om dat te rijden. Ja, cool? dat, is, ja. dat is een lekkere tijd. Uh, wa waarom noemen we hem dan niet als uh, kanshebber voor Sochi? Want hij is een van de uh, vier mensen... die onder de 13 minuten heeft gereden in zijn carrière. Ja, dat klopt helemaal. Waarvan ik direct eerlijk moet zeggen dat ik niet weet waar hij de 1256 heeft gereden. Ik vermoed niet dat dat in Europa is gebeurd. Dat ga ik zo even opzoeken. Um, maar nee, maar het is, het is een, een rijder die in de afgelopen jaren heeft laten zien uh, dat hij goed die kilometer kan rijden. Zijn beste jaar had hij bene onder uh, Johnny Romme. Maar voor de, de, het is, uh, voor de mensen, we zitten nu bij de radio, als je de, de beelden ziet van een uh, Arjan van der Kieft. Het is een jongen die heel erg op kracht rijdt. En schaatsen is geen krachtsport. Schaatsen is een techniek sport, is een dynamische sport. En dit jaar dat hij echt goed reed, dat was nooit bijna het jaar ook dat hij helaas geen transponders om had, en dus geen kwalificatie kreeg, anders was hij tweede geworden op een weken afstand. Um, om het dat je de dynamiek te gaan, kan hij heel hard rijden. En ik heb naar nou zijn vijf kilometer zitten kijken. En daar vond ik het wel heel erg duwen weer. Een beetje rammen en ploeteren. Dan is hij voor mij geen kandidaat om te kwalificeren voor Sochi. Zeg je dat hij eigenlijk voorbijgestreefd is door de mannen die, die nu goed zijn? Nou, die hij, uh, zijn? Arjan is altijd zeg maar, top 3, 4, 5 geweest. Uh, achter, achter Bob de Jong, achter Sven Kramer. Uh, en in dat opzicht merk je, omdat we spelen hebben wij maar drie plaatsen. En bij de World Cups hebben we er vijf. Uh, en bij de WK-afstanden hebben wij daar ook maar drie. Maar dan dat zijn vaak de selecties nope, net iets anders. Uh, Komt hij zich er af en toe ne net wel eens bijrijden? En ja, Hij is vaak een beetje best of the rest. En uh, best of the rest wil dan zeggen net top 4, top 5. Maar hij gaat het niet redden in uh, naar Sochi. Hij mag zometeen het tegendeel bewijzen in rit 4. Maar eerst nog rit 3, Sebastian Timmerman. Wennemars. En daar is Robert Bovenhuis gestart. Die ook marathonrijder is van wel Maar tegenwoordig uitkomt voor Team Correndon. De ploeg van Jan van Veen. En hij rijdt tegen een andere marathonman. Rob Hadders. Via ouder dan zijn tegenstander Hadders. Is 30 jaar. Komt uit Groningen. Rijdt voor het Team Aware Ter Terra. Zeg ik dat goed, Dat heb je Wat helemaal correct, uh, Sebastian. Dat is toevallig ook de ploeg waar mijn co-commentator ja. nog wel eens voor rijdt. Ja. Als die marathon. En Rob Hadders, moet ik zeggen, die viel dit toernooi toch al wel op... in positieve zin op de 5 kilometer. Niet omdat hij zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen. Hij werd zevende. Maar reed wel een dik persoonlijk record. 6-21-95. Wordt getraind door Henk Gemzer. Die wij keurig netjes inderdaad aan het begin van de kruising zien staan. Met een wit trainingscheck aan. Wrijft een beetje rond de mond. Kijkt naar de ijsbaan waar deze heren dus begonnen zijn... voor hun 25 rondjes in de wetenschap dat de snelste tijd uit de eerste serie 130666 is. Robert Bovenhuis ligt aan de leiding na 800 meter... en is op dit moment al bijna twee seconden langzamer... dan het schema van Bob de Vries... En ook Rob Hadders is uh, inmiddels zelfs meer dan twee seconden langzamer. Naar die eerste echte volle ronde. De eerste ronde op snelheid dan uh, Bob de Vries. Bob de Vries kon eruit dus erwin op 13.0666. Ja. Ik denk niet dat dat genoeg is voor Sochi. Hè? Dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze echt wel onder die 13 minuten uh, moeten, moeten gaan rijden. Dat zei Bob de Vries ook wel na zijn eigen race. Ze zei van ja, dit is een mooie rit maar het is niet genoeg. En dan zullen we ook met deze twee jongens, met Rob Bovenhuis en Rob Hadders in de baan... Ja, die zullen ook dikke PS moeten rijden. Maar ik denk dat deze jongens toch wel in een achterhoofd hebben van... Ik wil wel een kans maken op, op de spelen. Dus zij gaan zeker weten weg. In ieder geval op die tijd van, de, van de, uh, Bob, Bob de Vries. En misschien willen zij ook wel gewoon onder die 13 minuten. Bij de rijders reden hun persoonlijk record in Astana. Rob Hadders deed dat een jaar geleden. 2 december 2012. Bij de Wereldbekerwedstrijd. Toen daar 13-14-47. Robert Bovenhuis deed dat dit jaar. Bij de Wereldbekerwedstrijd. 13-12-75. En werd daarmee toen derde in de B-divisie. Bij de Wereldbekerwedstrijd in en staan aan. Bovenhuis is uh, nog altijd de rijder die op kop ligt. Uh, na 1600 meter is dat inmiddels rondetijd net 31.2. Betekent dat hij drie seconden langzamer is dan uh, Bob de Vries. Maar uh, ja, ze hebben dus een persoonlijk record staan, dik boven de 13 minuten. Dus ze zullen daar een enorme hap uit moeten nemen. Overigens, over persoonlijke records gesproken, waar Jochem naar vroeg, dat persoonlijk record van Arjen van der Kieft staat uit uh, Salt Lake, uit de hooggelegen baan. Daar dus februari 2011 bij een wereldbekerwedstrijd. Dus wat dat betreft is is dat wel iets anders dan het rijden van een ja. 10 kilometer. Tenminste ben ik geneigd om te denken op een laaglandbaan, Maar zit daar heel veel verschil tussen, Erwin? Het is wel een, een, een behoorlijk verschil. Dus omdat je gewoon veel minder uh, luchtweerstand hebt op een op, op hooglandbaan. Maar bij een 10 kilometer is het ook wel lekker om een beetje lucht te krijgen voor, voor je longen. Dus... En dan, dan is de snelheid ook niet zo hoog. Dus dan kan het ook alweer een nadeel zijn op hoogte. Dus ja, Het is maar net wat, wat, wat voor de rijder uh, ideaal is. Maar in principe is op hooglandbaan altijd sneller. Dus op hooglandbaan zullen ook wel op de echte wereldcours gereden worden. Maar er wordt niet zo vaak op hooglandbaan gereden. Dus er kan als Sven Kramer vandaag echt heel gek gaat doen. ben ik. Zou het best wel kunnen als ze, als ze echt opgejaagd worden. Dat ze hier zo meteen een wereldrecord gaan rijden. En Sven Kramer reed al dit seizoen een hele snelle tijd natuurlijk. Op dit ijs Op Tiof. baanrecord namelijk. Bij de afstanden, 12 46 12.46.96. De tweede tijd ooit. Hè, na het wereldrecord dat ook stand uit Salt Lake City. We kijken weer naar de baan. Ja. Waar het uh, een duel is. Robert Bovenhuis ligt uh, lichtjes voor ten opzichte van Rob Hadders. En komt door in 13. Of 13. Zover zijn we nog niet. 3.46.96 voor hem. 3.46.99 voor Rob Hadders. Er zit maar 300 30ste tussen. En in de rondetijd, Erben, is Rob Hadders op dit moment ietsje sneller. Hoe moeten we Hadders inschatten? Nou, ik denk dat ze echt de eerste rondes wel een beetje aan het zoeken zijn. Ze moeten zometeen een lekker ritme vinden... wat ze echt, echt ook nog de laatste 20 ronden echt door kunnen rijden. Ze beginnen in ieder geval een beetje behouden. Rondjes 32, ze rijden nu terug in die rondjes 31. En het is mooi als die twee rijders Ze gaan komen nu weer samen op naar, naar, naar, door een mooie doorkomst. Dat ze een beetje bij elkaar in de buurt blijven. Dat ze echt iets aan elkaar hebben. Dat je op die kruising een klein beetje kunt dat je na elkaar toe, toe kunt rijden. Dat je echt in je ritme kunt komen. En dat ziet er op dit moment heel goed uit. En dan na een kilometer of drie, vier. Ja, dan moeten ze losgaan. En dan moeten ze echt voor, uh, pas echt gaan kijken naar wat voor een tijd er vandaag mogelijk is. Er zat net weer driehonderdste van een seconde slechts tussen. Dit keer in het voordeel van uh, Rob Hadders. die uh, daar de bocht uit komt gereden in de binnenbaan. 16 ronden heeft, nog heeft te gaan. Kortom, het is nog wel een stukje op deze 10-kilometer-rit. Deze passage nemen we nog even mee. 4,50-06 voor Rob Hadders. Dus rondetijd 31-4, die gaan iets naar beneden, maar hij ligt wel 4,5 seconden achter ten opzichte van het schema van Bob de Vries. Steven was dat met Forever. Jochem Uitenhagen, we zitten midden in zo'n Olympisch kwalificatietoernooi. Hoe ging jou dat eigenlijk af, dat soort toernooien rijden? Want dan moet het. En het gekke is, je wint er helemaal niks mee. Nou, je wint een kwalificatie voor ja. te spelen. Ja, dan maar dat is al... geen medaille? Nee, absoluut niet. Uh, ik heb Mijn eerste kwalificatietoernooi uh, was in 1998. Ik vond het een fantastisch toernooi. Ik werd 17e op de 1500 meter. In een persoonlijk record met 3,5 seconden. Je had nog alles te winnen toen. dus. Ik had toen nog alles te winnen. Ja. Dus, um, het was voor mij Ik vond het toen heel mooi, spannend. Je merkte ook wel dat er echt wel wat speelde. Um, dat je grote schaatsers huilend op de tribune zag zitten. Of wil je in ieder geval op de bankje. Dat je denkt: wat gebeurt hier allemaal? In 2002 heb ik het heel ontspannen beleefd, omdat ik zoiets had van ja, het hoeft van mij nog niet per se, maar als het goed gaat, gaat het goed. Nou, dan weten we weten hoe dat afliep. Ja, dat ging heel erg goed. Ja. Ik won al de vijf kilometer en dan is het eigenlijk al van, nou, ik was als eerste zeker van de Spelen. Ja, dan is zo'n toernooi eigenlijk heel erg lekker. En 2006 was voor mij dramatisch. Individueel niet gekwalificeerd. En uiteindelijk voor mijzelf de druk die het met zich meebracht. Ik was gewoon niet lekker in de aanloop daar naartoe. En het kwam eigenlijk ook wel een beetje te sprake. Toen straks van over een Jorien ter Morsi ziekig wordt door de druk. Kampioenen worden niet ziek. En ik heb mij toen toch uiteindelijk te veel uh, druk opgelegd zelf. en Ik was hier gewoon niet helemaal fit en fris. Als ik goed was, dan won ik ook. Ja, en echte kampioenen en uh, echte toppers presteren als het echt moet. Ja. Uh, de heren Hadders en Bovenhuis, Sebas en Erben, presteren die als het echt moet. Nou, Hadders uh, is goed bezig. Die is namelijk flink gaan versnellen na de 5200 meter uh, daar zag je die curve naar beneden gaan. De snelheidscurve, uh, tenminste de, de, de, de curve in positieve zin dus, zeg maar, veranderen voor uh, Rob Hadders. En hij kruipt ook naar de tijd toe van Bob de Vries. Maar we komen nu in de fase dat Bob de Vries versnelde en de dertigers inging. En dat zie ik Rob Hadders nog niet zo 1, 2, 3 doen. Nee, hoor. 10:36:30 is zijn doorkomst tijd. De rondetijd loopt nu eens weer met een tiende op. Dat betekent dat het verschil met de tijd van Bob de Vries ook weer toeneemt. Het grappige is Henk Gemser, dik in de 70, staat op de kruising en die heeft een wit papiertje in zijn hand, een bordje. En heeft hij blijkbaar uitgeprint, want het staat in mooie letters. Alles staat erop. Nu moet Rob Hadders alles geven. Wel mooi hè, om Gemser, met alle respect natuurlijk, op zijn oude dag Rob ja, Hadders nog zo ja, te zien begeleiden. Ja, wat het mooie is, Rob Hadders luistert ook naar, want hij begint en ook in één keer met de, met de armen los te rijden. Of één armpje los op het rechte eind. Die probeert dan extra energie aan te spreken. om nog harder te gaan. Maar wat je dan eigenlijk krijgt na een minuutje of tien. Heel, heel erg afzien op zo'n 10 kilometer. Dat het eigenlijk niet helpt. Want die rondetijden. Het lijkt wel alsof het harder gaat. Hij lijkt alsof hij er meer energie in stopt. Maar de snelheid komt gewoon niet meer. Hij blijft nog steeds rondjes 31, 30, 6 rijden. Hij kan die versnelling gewoon niet maken. Terwijl, terwijl Bob de Vries in deze fase echt iedere ronde harder ging rijden. Maar het betekent wel dat uh, Hadders op weg is. Wellicht naar een uh, persoonlijk record. Op deze 10 kilometer. Nadat hij dat eerder dus al deed op de 5 kilometer. Persoonlijk record van Haddis is nu nog 13, 14, 47. Hij hij is de laatste drie ronden ingegaan. Over van Robert Bovenhuis is geen spoor meer eigenlijk. Die ligt inmiddels al 200 meter achter. Gaat nu namelijk de binnenbocht in naar de finish. En aan de overzijde is Rob Hadders de kruising al af. Ja, Bovenhuis-Erben deed het in het begin aardig. Maar... Die heeft het niet. Die is helemaal door het ijzerzak. Want die rijdt nu rondjes 34. Ja, die geeft de moed ook een beetje op. Kopje hangt een klein beetje naar beneden. Ja, voor hem geen PR. Voor hem geen Olympische Droom meer. Rob Hadders probeert het nog wel. Hij blijft gewoon vechten. Vechten, vechten, vechten voor iedere ronde weer. En dan zie je wel dat het marathonsinstinct van boven komt. He, gewoon, het is niet technisch meer. Het is gewoon rammen geblazen. En dan kan hij wel die rondetijden gewoon vlak houden. Hij kan het niet meer versnellen. Maar hij kan de rondetijden wel vlak houden. Want hij rijdt alleen maar rondjes 31. Rob Hadders is onderweg richting Wellicht een Persoonlijk record, maar de snelste tijd gaat blijven staan op naam van Bob de Vries. 13.06.66. Zo direct de afloop van deze rit en ook de ritten die het echt toe doen voor Sortie. Allemaal na het nieuws van 4 uur. Tot zo. Sport op Radio 1. Tot en met maandag het olympisch kwalificatietoernooi. toernooi. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Daar komt nog een versnelling van het 28-0. Nieuws en actualiteiten en schaatsen. Gitterend de Sprint naar de in een tijd van... Vijf dagen lang. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.